Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Medewerkers van universitaire ziekenhuizen gaan actie voeren. Ze willen een betere CAO. De medewerkers gaan zondagsdiensten draaien. Dan worden er geen geplande operaties uitgevoerd. Maar gaan spoedeisende zorg wel gewoon door. De eerste actie is over een maand in het Radboud UMC in Nijmegen. Een partijleiderswissel bij BBB. Caroline van der Plas geeft het stokje over aan Henk Vermeer. Mona Keijzer is het dus niet geworden... terwijl ze eerder wel werd binnengehaald als nummer twee van de partij. Van der Plas zegt dat het tijd wordt voor een nieuwe stap voor BBB. Zij wordt nu gewoon kamerlid. Een groot deel van de importheffingen die president Trump heeft opgelegd aan landen... zijn tegen de grondwet, zegt het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Hij gebruikte een noodwet die daar niet voor is bedoeld. En er is een kans dat de nieuwe aandienst van Feyenoord, Raim Sterling... zondag voor het eerst in actie komt... Tegen Telstar Trainer Robin van Persie zei op een persconferentie dat hij Sterling speelminuten wil geven. De 82-voudige Engelse international zou nog niet fit genoeg zijn voor een hele wedstrijd. Het dag weer trekken buien over het land. Vanaf morgen wordt het een stuk zachter met maxima van 8 tot 12 graden. Dan de files, komen Ja, 24 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A9 Amstelveen Alkmaar voor Heemskerk. 25 minuten vertraging. De A12 Arnhem Oberhausen voor Duitsland. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten, ruim 20 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel, een vertraging van een half uur.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 Spreekt u mee, goeiemiddag. 4 minuten over, 5, laatste uur van Evers Co. Richting het weekend. Radio ja, het is weer vrijdagmiddag, vrijdagmiddag bij de weekend. Vrijdagmiddag bijna de weekend. Ja, we spelen zo meteen nog Candy U Klassiekers, dames en heren. Ruben van der Meer is bij ons en ook Higo gaat zo meteen nog optreden hier. Dus ik zou zeggen, nou, laat hem nog heel even aanstaan als het niet te veel moeite is. Evers Kom mij bij het laatste uur van Evers Co. Voor deze vrijdagmiddag met uh... Ruben van der Meer, de gast uh, vanmiddag. Ja, ja hoor. Zo. zo hij is goeie, blij, hoor. hij is opgelucht, Onze film is uh, deze week in première gegaan. En er is, denk ik, iets van hem afgevallen. Ja. Of valt het mee? Nee, zeker. Oh joh. Je begint vijf jaar geleden te schrijven, of was het idee er? Wanneer ben je begonnen met schrijven? Vier jaar, vier jaar geleden. Vier jaar geleden. In jaar geleden. En je eentje, of? Uh, ja, ik ben begonnen in mijn eentje en toen is uh, mevrouw uh, gaan helpen ook. Oh. Want die uh, kan ook uh, goed schrijven. Die kan ook een ademopje schrijven. <laughs> Jazeker Zeker, hoor. Bad Slippers heet, uh, heet de film. Uh, uh, uh, waar gaat de film over? Nou, uh, het gaat over uh, ja, oplichters die elkaar uh, oplichten. Die elkaar oplichten? <laughs> ja, natuurlijk. Oh. Ja, ze kunnen niet anders. <laughs> uh, ja, het zijn uh, een beetje kampers, uh, een huis en huisverkoper een kunsthandelaar, een uh, paden kruisen. En ja, het zijn allemaal oplichters, en op een gegeven moment gaan de kampers inbreken. En waar denk je, waar gaat die bad slippers dan over? Nou ja, wat je niet moet doen, inbreken op slippers. Juist. Om even een klein tipje van te de... zeggen. <lacht> ja. uh, iemand zei ook, god, dit is eigenlijk een beetje een uh, uh, assenpoester uh, meets Big Lebowski. <lacht> maar hoe kwam je op het idee? Uh, ja, ja ik, ik, ik, ik heb een fascinatie voor oplichters. Want je, je wordt toch crimineel dat je denkt, ik wil lekker makkelijk geld verdienen. Uh, maar dat is helemaal niet zo. Wat een werk is dat. Oplichten, joh. phishing uh, of zo. Het is allemaal echt heel veel werk. Nee. En daarbij, de, de rest van je leven kijk je over je schouder. Juist, dus, ja. dus is dat nou wel zo handig? Ja. Dus vanuit daar ben ik begonnen. En heb ik deze ja, verschillende characters dus hun paden laten kruisen. En ja, kunst, de kunstwereld is ook zo vaag als wat. Wat is echt? Wat is net? Ja, oh ja, wat ja. is mooi? Wat, wat niet? Ik denk vaak genoeg, jezus wat is dit lelijk. Ja, maar dat kost wel acht miljoen. Wat? Zoals, ja, precies ja. Gewoon een spijker in de Maar het klank. gaat ook over schilderijen die ergens neergezet zijn... die waardevol blijken wel of niet. Ja, precies. Picasso's ja, precies. bij de kunsthandelaar. Ja, en, uh, en schulden. Het gaat ook heel veel over schulden. Ja, maar ook over bijvoorbeeld de Sudoku Killer. En over huzarensalade. En over jetskis. Het, het, het zit vol met hele mooie filosofische gesprekken. Je begint vier jaar geleden te schrijven. Hoe, hoe werkt dat? Zit je achter je laptop? Bedenk je, bedenk je alle. alle ja. Ik heb gewoon allemaal gesprekken in mijn hoofd. Kijk, ik heb altijd een fascinatie gehad voor die slippers en voor mensen met klompen. Dus de eerste scène die ik had was um, iemand die gek is op klompen en iemand die gek is op. Ja, die leren slippers, hè, vrachtwagenchauffeurs, slippers. Ja, ja precies. Oh ja. Ik vind ze allebei lelijk. Maar wat ik dacht, wat leuk zou een discussie zijn tussen uh, klompendrager en de slipperdrager. Die gaan gaan discussiëren over wat toffer is. Dus daar was ik bij begonnen met die scène. En vanuit daar kreeg ik op een gegeven moment. Uh, Picasso's, dus een vriend van mij die vond Picasso's. Ik heb nou, uh, drie Picasso's met certificaat van echtheid. Ik vond ze bij de vuilnis. Ah. Ja, nou, die moet ik hebben, want daar ga ik een film over maken. Juist. Iets van waarde is altijd goed. Ja. Uh, dus de kunsthandelaar komt erin. En ja, vervolgens... Ja, je gaat gewoon schrijven, je gaat gewoon schrijven. Je schrijft alle dialogen voor alle personages Alles. erin. Heb ja. je bij dan, als je dan... Uh, je hebt een personage, heb je dan ook daar meteen een acteur bij? Waarvan je denkt, oh, die, moet, die moet dat spelen? Nou, uh, zeker wel. Uh, maar sommige laat je nog open. Denk ik denk van, ah, die zou... Ik... Maar uh, uh, Benny Wies, uh, mijn tegenspeler... Ja, uh, dan vraagt ja. hier iemand of die er ook bij is vanmiddag. Vanmiddag? Ja, nee, ja nee, nee, dat nee. vraagt hier ja, iemand. Ja, ja, denk helemaal, dus. en Benny Wies, die loopt ergens in Nijmegen rond... Die is nu BN'er, bekende Nijmegenmaar. Precies, Benny Wies. <laughs> maar ja, hij was eigenlijk, uh, ik ken hem van de uh, tv-kantine. Het is een make-up-artiest. En in corona ging hij op zichzelf dit typetje maken. Uh, ik zal hem je laten zien. Dat is hij, die uh, ja, dikke. Dat is, uh, Zo is het. Uh, hij is heel leuk voor radio. Dit. Iedereen maar, uh, in ieder geval, Ja, ja, ja, ja. zoek hem op. Het is nogal een dikke Oh gast. ja, ik zie het, ja. ja. En hij uh, stuurde mij filmpjes in character... dat hij naar de snackbar ging om een frikandelletje te halen. En toen zei ik, maar dit is zo grappig. Dan moeten ik een keer een sketch gaan doen. Ja. En een maand later zei ik, die sketch, vind je het goed dat het een film wordt? En, maar hij is geen acteur? En toen zei hij, ja, ja maar hij, hij kan het. Ja, ja, precies. Je hebt ook gewoon talenten, die moet je ook uh, ja, spotten en een uh, kans geven. Want uh, las ik nou, jij hebt een acteursopleiding gedaan in New York, klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Hoe lang heb je daar gezeten? Uh, een jaar. Ja. Oké. Okay. En dat is dan ook de opleiding, een jaar? of uh, wat? Nee, wat, dat, wat, ik, het, uh... ik heb een jaar daar les kunnen volgen. Of heb je gewoon een Van Berkeltje gedaan? Uh... Precies. <laughs> nee, maar je volgt dan een jaar daar klassen of zo? Ja, ja, lessen. Wat leer je de... daar dan? Uh, ja, wat leer je daar? Ja. Uh, goede uh, beslissingen nemen als acteur uh, van tevoren. Van, uh, alles wat je van tevoren bedenkt over je karakter... dat, uh, dat versterkt uh, je spel. Dus het wordt ook alles geloofwaardiger. Wat is je doel? Iedereen heeft een doel in het leven. Ja. En als je dat als karakter uh, van je, wat je gaat spelen, moet je dat ook vinden. Want uh, dat is waar je naartoe gaat, elke ja. scène weer. Wat vind jij het leukst om te spelen? Welke, type, welke types vind jij het leukst? Ja. Heb je, is dat dan inderdaad een beetje de frauduleuze, crimineelachtige. Ja, to, toch wel uh, een beetje de losers. De... Ja, daar wat is daar zo leuk aan? Nou ja, kijk, uh, ze, ze, ze blazen hoog van de toren. Tragiek. Tragiek, ja. Dat ja? Is tragi kijk, Superman is niet zo leuk, is nee. niet zo interessant. Nee. Ja, alles wat hij doet is, is Superman. Wow, <laughs> dat lukte ook weer en dat lukte ook weer. Ja. Ja, je wil gewoon iets spelen met, met, wat, wat tragisch is inderdaad. Ja. Tragiek. Dus uh, ja, losers. Daar hou ik van. Maar, maar, maar, maar, hoe, hoe, hoe zit je er nu in? Die film is nu uit. Hè? Nu, kijk, kijk je dan elke dag naar uh, de bezoekersaantallen? Of uh, hou je dat helemaal bij? Of is dat een, ben je ja, daar we, ontzettend mee bezig nu? Of? We zijn net uh, gisteren begonnen. Dus ja. uh, nu, nu ga ik gewoon toeren ga ik ook de bioscoop af, uh, waar die draait, om er een eventje van te maken. Ja, precies. Oh. Dat het gewoon eventjes iets extra's wordt. Uh, vanavond uh, ben ik nog in Veghel. Ja, dan ga je gewoon een, een Q&A doen, een meet and greet. Zodat die film een beetje gelift wordt, want er ja. is gewoon heel veel concurrentie. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus... Wat, uh, wat, wat doe je nog meer buiten de film om? Heb je nog, had je nog tijd voor andere dingen ook? Uh, te, want die film heeft heel veel tijd in beslag genomen, neem ik aan. Hoe ja, lang heb je gefilmd? ik... Ik heb hier vier jaar over gedaan, over deze film. Maar de, het filmen zelf? Het filmen zelf duurde een jaar, anderhalf jaar. Ja, en okay. Toen gingen we monteren en zo. Maar ik heb er ook wel echt een jaar uitgelegen in ja. vier jaar... dat het gewoon zo druk was. Ja. Met LOL, met Tough Call, ja. met uh, Straf. Ook een film gingen we doen... Ja, het was gewoon heel druk. En dat blijft het, gelukkig. Dus gelukkig verdien ik nog wel wat geld. Oh, dat is niet helemaal hopeloos, zeg maar. we gaan zo anders nog wel een keer met de hapjeschaal rond zitten. Ah, graag, want ik heb wel echt honger Nee, dat snap ik. Ik zie het ook. Oké, week 8 ligt daar achter ons, dames en heren. Het is ook de ramadan is begonnen, toch? Ja, klopt. De ramadan is begonnen. En gisteren natuurlijk nog in het nieuws... Andrew is van zijn bed gelicht. Of die is in ieder geval opgehaald en gearresteerd. Op zijn verjaardag ook nog. Op zijn verjaardag. Hij was jarig gisteren. Dus ja mensen. Het weekend staat al voor de deur. Gezellig. Dus kijken we terug met een knipoog. Knipoogje. Dat is het beste voor een goed humeur. Ja ja. De ramadan is weer begonnen. Voor moslims is dat best wel balen. Zeker balen. Want dankzij die nieuw. Is dat suikerfeest niet te betalen De politie ging langs bij Andrew Wat vreemd om zo te verjaren Hij wilde dan eerst ook niet mee Want hij dacht dat het strippers waren Zo ja, is me week omgevlogen. En staat al voor de deur. Dus kijken we terug met een knipoog. Dat is het beste voor een goed humeur. En dan gaan we voor een goed humeur. Richting het weekend, mensen met Fleming en Meteor. Weer geen mijn pet. Weer een bericht van mijn ex.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 nog steeds een beetje verliefd, ik word maar eens depressief. Oh man, ik krijg hoop pijn van die riet. 538 My heart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 Where yeah, you are oog naar het uh, schaatsen. Ja. Heb je het überhaupt gevolgd, Ruben, eigenlijk? De Olympische Spelen of Had je ook daar geen tijd nee, voor? Nee, ook, uh, tijd. Alles, alles in slippers. Alles. <laughs> of ik lag in bed, of in slippers. Nee, alle begrip. Alle begrip. Wie, uh, wie spelen er eigenlijk allemaal in de film? Zijn er uh, bekende namen nog die wij... Uh... Hajo Bruins. Hajo Bruins. Linde van de Heuvel. Ja. Dat is ook echt een stijl. Ze spelen ook een stijl. Super grappig. Uh, Rocher Comproe, uh, Ook echt. Die heb ik ooit eens gezien bij Shrek. Daar speelde hij de ezel. Ja. <laughs> dat is de rol van Eddie Murphy. Nou ja, Je gaat naar een musical. Nou, ik heb zo gelachen om die gozer dat ik met hem wil ik zeker eens een keertje gaan werken. Ja. Je had en... ook waar in je hoofd ook wel van je dacht van, die, uh, die wil ik sowieso hebben. Ja, ja, ja. En uh, Loes Snapper. Ja. Loes Snapper die uh, heeft een glansrol, want die uh, speelt. Uh, een, uh, ze komt naar een AA-meeting, dronken. Ja, en daar zit uh, Stefano Keizer. Oh, oh ja, die hebben maar hij is daar als Donny Ronnie. Maar ja. het is natuurlijk gewoon van Juist. Nou ja, maak het maar ingewikkeld. Juist. Wat een ingewikkelde de namenconstructie heeft. dat. Wat toch? ik nog even uh, me afvroeg, want uh, jij ja, ja, bent dan aan het schrijven. Je schrijft, uh, je schrijft elke dialoog op. Is het moeilijk om, uh, ik kan me zo voorstellen, een grap is natuurlijk heel vaak... Uh, de manier waarop je hem vertelt, ja. timing... en hoe krijg je dat op papier? Of moet dat dan ook tijdens de set ontstaan? Dat, er ja, nog dat dik... gaat echt om de aantal puntjes... die je tussen de us uh, door oh, ja. <laughs> ja. echt hoor. Ja? ja, hè? Ja, ja, ja. Dat, dat helpt wel. Dan ga je... Uh, puntje, puntje, puntje. Uh, uh, ja. En, en dan gaat iemand het spelen. En dan, ja, je kan iets langer wachten nog. <laughs> ja, precies, ja. Ja, zo is het wel. Maar er is ook heel veel in de montage nog te redden. Ja, oké. Okay. Maar het is ook goud... Dat er gewoon ja, eigen inbrengt. Ik bedoel, één take, uh, zegt uh, Hayo Bruins, die wat ouder is. Uh, zegt uh, datum uh, 3 juli 1943, jouw uh, iets. En waarop Linde een keer in een take zegt, jouw verjaardag. <laughs> <laughs> en dat lijkt er dan maar iets ja, ja, ja, ja, ja, Dat zijn ja. cadeautjes. Ja, zeker. Hé, hey, er is iemand daar gaan zitten. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar uh, ik ga toch eens even kijken. Het lijkt wel Thomas van Groningen. maar... Het? Maar kijk, het is hem ook ja, gewoon, dames en heren. Een beetje Carnival. afgevallen, hè? Carnaval overleeft. Ja, het stemmetje is wel een zo. beetje... Nou, je bent af, maar niet zoals... Uh, hoe heet die gast? Die zag ik gisteren op televisie. Die was afgevallen. Van de CDA, die... Uh, uh, de Jager. Oh, ja, is die zo van... Janke is de Jager. Ja. Heb je die gezien? Nee, heb ik niet gezegd. Ik weet ook niet hoe ik hier ineens op... Maar die is heel uh, op... veel afgevallen. Zou je eens dan moeten kijken? Nee. Ja, maar dat ze altijd zo. Als iemand heel veel afgevallen is, zegt zo, hé, hey, dat... Uh, dat uh... Nee, nee, maar onze. is onzin, ja. Maar ik zag hem gisteren. Zou je een voorbeeld moeten nemen? Hoe, hoe kwamen we hier aan ja. op? Oh ja, omdat je zei dat je was afgevallen. Ja. is Jankees de Jager, die kan twee keer in uh, hoe die vroeger was. Oh ja? Ik herkende, ik, dacht, ik zei, wie is die man? Dit nieuwe is toch, dacht ik tegenwoordig. Ja, hij zit in Dubai. Hij ja. zit helemaal eens in de, in de business. Is ja, hij is, is weg. Doei, doei, doei. <laughs> ja, Thomas, goedemiddag. Wij hebben zo meteen een topgast in het nieuws van de dag om vijf over zes. Henk Vermeer, de nieuwe leider van de BBB. Karel ah. van der Plas heeft natuurlijk vanmiddag aangekondigd: ik stop ermee als leider. Ja. Weet je waarom? Of, uh... Nou ja, uh, waarschijnlijk omdat ze er klaar mee was. heeft het vijf jaar gedaan. Ja. Uh, nu is het tijd voor iemand anders. Wij zijn wel heel benieuwd hoe dit nou gegaan is. Waarom Henk Vermeer had maar 3500 voorkeurstemmen? Ja. En er was een nummer twee die bijna net zoveel stemmen had gekregen, meer dan 100.000. Namelijk. Mona, Keijzer, Mona waarom, Keizer. Waarom Mona Keizer dit niet? Is die gepasseerd of wilde die gewoon niet? Ja, dat weten we. Mona Keijzer tot nu toe neemt heel de dag al de telefoon niet op. Ja, maar, maar Mona Keizer die bloot niet? En het sticky was overgedragen, hoorde ik? Ja, het sticky was overgedragen. Ja, ja, overgedragen. ja, ja, ja, ja, ja dat is ook logisch <laughs> natuurlijk. Die zegt wel. Uh... Ook Lale Gul is de gast. Oh, en oh. weet je wat ik zo leuk vind? Evert de Napel. Die komt uh, praten over de Olympische zomer. Wintenspelen, Ja. En die heeft dan ook tijdens de hele spelen die oranje sjaal om. Dus ja, hij ja. komt hier binnen met die oranje sjaal om. Hij zit nu het schaatsen te kijken en dan gaat zo meteen alles erover vertellen. Ja, dat is leuk. Die kan je gewoon bij elke wedstrijd zetten. Op het moment dat hij commentaar geeft, maakt niet uit wat het is dan, dan voelt toch vertrouwd of zo. Ja, het ja, is dus ook... Maar Heb je ook... Die bij EVT, ja, dat zegt ook iets over ons natuurlijk, over onze leeftijd, met name. Ja, uh. Nee, maar ik moet dat ah, ja. van FIFA van vroeger, van het computerspel. Die hij had ook het commentaar, weet je. Dat is als ik oh, met ja. praten, dan denk ik altijd, ik zit in FIFA te spelen. Ja, je zit in FIFA, ja. Ja, ja. Geweldig, legendary. Dus nou ja, dat gaan we doen. En we hebben het even over de, de, de portemonnee, want er zou rust in de portemonnee komen. Maar uh, uit de doorrekening blijkt dat het helemaal niet zo is. We gaan er allemaal op achteruit. We gaan er nee, allemaal ja. op achteruit, hoor ik. Ja, Wat een verrassing! Hé! Oh, ja. Hoezo, ja. Hoezo, hoezo, hoezo ik hoezo? niet? Hoezo? Ja. Ja, zou zou echt nieuws? nieuws? zou ik nou weer hier... niet? Wat ja, is dat nou weer voor een opmerking? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Sorry. <lacht> het eruit. Ja, ja, het is jammer. Vind je, ja, het is niet nodig. Nee, is niet nodig. is niet nodig. Want ik ook niet. We gaan kijken om zes uur. Dankjewel, dankjewel. Succes. Hoi, hoi, Thomas Vergelding is meteen om zes uur nieuws van de dag, dames en heren. En over nieuws gesproken. Henk komt eraan met het belangrijkste nieuws van uh, dit moment. En dat hoor je zo meteen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 Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, viscusproof, op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig. De Kippieplank Plank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie! Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, viscusproof, op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.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 Quantum. Goedemiddag, dit is vijfde dag. We trekken buien over het land. Het is drie tot acht graden. Ook vanavond blijft het regenen. Morgen is het een stuk zachter. Met maximaal twaalf graden dan de files op dit moment. Ja, 19 stuks. In totaal de drie met de meeste vertraging vinden we op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld. Ruim een kwartier vertraging. De A2 utrecht en Bos voor de Lingebrug. Bijna een kwartier. En de A37-knooppunt Holsloot richting Meppen voor de Duitse grens. Ruim een kwartier. Vier minuten over half zes. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag, Henk. goedemiddag, eerste reacties komen binnen op het nieuws dat Caroline van der Plas stopt als partijleider van BBB. Beoogt premier Jetten bijvoorbeeld vindt het knap hoe zij een nieuwe partij uit de grond heeft gestampt. Van der Plas gaat nu verder als Kamerlid. Minder dan de helft van de mensen die op de VVD hebben gestemd heeft vertrouwen in het nieuwe kabinet. Volgens een peiling van vandaag ziet maar 45% van de stemmers de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA zitten. En president Trump is woedend. Een rechter heeft gezegd dat hij een verkeerde wet heeft gebruikt om landen importheffingen op te leggen. Trump noemt de uitspraak een schande. Juist. De rechter moet onmiddellijk vervangen worden. Ja, ja ze moeten nu iets van 175 uh, miljard terug gaan betalen Ik of zo. En ja. Kobe jij zei, zei dat hij weer een nieuw plannetje had, toch? Of, uh... ja, hij geeft aan, we hebben ook nog plan B, dus uh, oh, ook zal nog. er zal er wel wat aankomen. Dus, ja, dat, uh... ja, het rommelt ook heel erg met UFO-files. Ja, met uh, Obama. Die allemaal, Obama had het daarover gehad. En nu heeft Trump gezegd dat hij alle documentatie die er over UFO zouden zijn, zou openbaren. En andere oh. mensen zeggen nu weer: ja, dat is om juist weer de aandacht af te leiden van ja, de Epstein-files. En en uh, maar op. Kon, zo jong splinter door de winter zeg ik altijd. Juist. <laughs> ja, Henk, uh, zijn er ja. andere dingetjes vanaf? Uh, nou zeker, er komt toch een verbod op vetbikes... op een aantal drukke plekken in Amsterdam. Oh, dat is fijn. Ja, de gemeente, ja, vind je dat fijn? Ja. Ja, man, die dingen, dat is toch. Nou, maar sowieso, ja. Goed. Al die uh, uh, uh, fietsen die dan uh, met voor mijn gevoel 50 kilo, die allemaal gewoon auto's inhalen. Ja, omdat ze ja, allemaal harder kunnen Ja, wel met een auto mag je nog met 30. Ja, je wordt gewoon continu ingehaald door een fiets. Ja. Ja, woon jij in Amsterdam ja, of niet? Jazeker. En wat, hoe sta jij tegenover de fatbike? Die fatbike is levensgevaarlijk man. Weet ik niet ja dat weet nou, ik echt dat is, niet. <laughs> ja, man, wat een gekke allemaal. Ja, hè? En het is gewoon... Ik denk dat we over twee jaar een uh, fatbike berg hebben. Want ja, die, die dingen worden niet gerepareerd. Nee. Uh, nee dat, dat gaat, gaat allemaal weer hoor. Ja. gaan we allemaal wegpleuren. Er oh ja, komen dat weer, dat weer nieuwe weg. voor in de plaats. Maar wat ja. gaan ze nu doen dan in Amsterdam? Ja, de gemeenteraad heeft, dan, heeft nog wel even gezocht naar een definitie... van wat een fatbike eigenlijk is. Oh, zeg je dat weer. Ja, nee, ja, als de band van de fiets meer dan 7 centimeter dik is... is het een fatbike. Dus ja. nu moet ja, Nou, doe je er een 6 uh, centimeter band op, klaar. En dan is het goed. Ja, dan mag het wel. Oh, oh, oh. Ja, wil het jongen, ja maar wat gaan ze die halen? we hebben helemaal geen reservebanden. We hebben geen reservebanden. No. Nee, ja. ja. <laughs> Fietsenmakers gaan, gaan hun vingers daar niet branden. Nee. Bijzondere momenten deze week voor glazen was er Peter uit Dordrecht. Toen hij aan het ramen lappen was, zag hij vanuit zijn hoogwerker ineens een vrouw. Nou, dat ziet Peter wel eens vaker. Dat, dat, dat hebben we Peter wel maar, vaker gezien. Ja, dan. maar deze vrouw die was gevallen in haar woning en ze lag om hulp te roepen. Oh ja. Zonder aarzelen, schoten glazen was er te hulp. Via zijn hoogwerker klom Peter op het balkon. De schuifbuis stond gelukkig nog open, waardoor hij haar te hulp kon schieten... Later vertelde de vrouw dat ze was gestruikeld over haar pantoffels. Ja, op slippers. slippers. Nee, zijn slippers. Ja. Ja. dat zijn slippers. Dat zijn best slippers inderdaad. Ja. Ja. Daar heb je het weer. Ja. En nog even een onderzoekje. Ja, altijd leuk. Ja, altijd ja, altijd Eén ja. op de zes Nederlanders van onder de vijftig ja. denkt later miljonair te worden. Okay. Ja, daar hoor ik ook bij. Ja, ja. <laughs> Blijven dromen, hè? Dat je onder de vijftig bent of dat je miljonair wordt, of bijna? Ja, dat denk ik al mijn hele leven. Ja, ja, ja, ja. Onder mannen denkt zelfs een kwart van alle ondervraagden... dat een toekomst als miljonair in de sterren staat. Verder blijkt dat driekwart zich actief oh. bezighoudt... met zijn financiële toekomst. Ja. Zo belegt 39% een deel van het spaargeld in aandelen... en of cryptovaluta. Oh, ja. En ook nu weer zijn het vooral de mannen die uh, daaraan denken. Ja, vrouwen zijn wat verstandiger over het algemeen. Ja, of die geven het gewoon. Vanuit, het dat kan natuurlijk ja. ook, want je kan ja. er, dat is, als je het hebt, kan je er ook wat leuks van doen, natuurlijk. Daarom. Maar dat moet je het wel hebben, dat is natuurlijk ja. vaak een dingetje. Ja, ja heb je niet meer. Wat? Als je het uitgeeft, Ingewikkeld, hè? Het is heel oh, ingewikkeld, wow. hè? He? Oh, ja, goed, nou, laten we over alle financiële beslommeringen, want daar heb je al genoeg te maken mee gehad, ja. denk ik. Nee, uh, ja, ik heb het ook niet meer. Nee, het is op, hè. He? Uh, het zit allemaal in die film. Ik zat zo dichtbij niet miljonair worden. <laughs> we gaan zo meteen nog een uh, Uw klassiekers oh, doen. Leuk. Nee, dames nou, hier. Dat uh, doen we ook uh, samen met Ruben, maar ook even met Higo, want het zijn natuurlijk muzikanten. Dus die moeten in principe ook uh, wel, denk ik, redelijk beslagen ten eis kunnen komen. Dat gaan we zo meteen horen. Het is acht minuten over, half zes. Dit is 5.38 richting het weekend met Clean Bandit. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Ik no place at Nee, gone, gone, gone. We zijn er bijna doorheen, zeg. Het is ongelooflijk. Ja, ja. Jij moet dan naar Vegel. Vegel, here we come. Rock and roll! Promoten, promoten, promoten. Ja, ja. We gaan nog even een spelletje doen, als je het niet erg vindt. Higo uh, mag ook meedoen. Ik weet niet. Uh... Oh, kijk, die staan nog even de tos te doen. Ja. We deden even een jelletje, hoor. Oh, jelletje, ja. ja dat 1, 2, 3, 4. Oh, dat is heel goed, ja. ja. Dames en heren, er komt nu al het legendarische spel van dit radioprogramma natuurlijk. Ken uw klassiekers. Ja, ken uw klassiekers. Ja. Ken uw klassiekers. Ja, Quantalamera. Ja. Quantalamera. Ja. Maar dit toch niet Oké. Ja, we spelen het vandaag met Higo en Ruben van der Meer. Het gaat nergens om. Het belangrijkste is dat het 6 uur wordt, zeg ik altijd. Oh, helemaal goed. Ja, dus. Uh, maar kom. We kijken ook nog even dat het gaat. Hoe gaat het met. Dan gaan we nu zien. We gaan nu, met, nu, we gaan nu uh, kijken of. Uh, Antoinette Rijpmaar die. die pakt gewoon goud. Ja. Of komt er nog één? Nee, toch? Ja, volgens mij was dit de laatste. Dat dacht ik ook. Ja, oh, ja. we oh, kunnen Jans oh, tegelijk natuurlijk. Super blij. superblij. He? Ja, ik zie... Ja. Dat ja, ja, <laughs> doe ik even. Het is uitgeput. Ja. Goed. Ja, uh, nou, ja uh, kom eens leg jij het wel eens even. Je bent nou, er toch? Heel makkelijk. Ja. Uh, ik stel een vraag over dus een, een Nederlandstalige klassieker. En het ja. antwoord op die vraag zit altijd in dat nummer. Dat is dus zo dat dat dus ja. leuk, hè? Echt? Okay. Ja, dus ik antwoord op de vraag. Antwoord op de vraag zit in het nummer. Altijd ja, okay, in dat we nummer. Het nummer pas dus Een glazen plaat af en toe. Nee, nee dat snap ik ja. Okay. ja. Okay. Nou, we, gaan, we gaan beginnen naar de niks te winnen, zeg ik meteen. En ik hou ook de stand niet bij. Dus, uh... okay. <laughs> we gaan naar André van Duin, want die is oh, vandaag ja. jarig. Die is 77 geworden vandaag. We gaan naar het nummer als de zon schijnt. Oh ja, Oh sorry. Het maakt niet uit. Wat gebeurt er in het nummer als de zon schijnt met de allergrootste pessimist? Ik krijg het leven fijn als de zon als Ja, wordt een uh, veel gevraagd optimist of zoiets? Of een... Ja. Zoiets is het. We gaan luisteren. Ja. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt? En de allervoegste pessimist. Wordt een veel gevraagd. Ja, veel, gevraagd, veel gevraagde humoristen. Ja, nee, maar goed. Het ja, is wel voor uit. mijn tijd, hoor. Is dit voor jouw tijd? Ja, ruim. Nee, toch? Ja, ja, ja, maar ik... Dat is volgens alle tijd, denk ja, ik. Denk ja, dat, dus. ik, denk dat, ik denk dat alles voor jou is. Hoe ben jij? 27. Ja, ja. dat is ver voor jouw tijd. Ja. Ja. André ja. van Duin je zong dit ken... toen hij 18 was. Dan dat ken is ken je toch wel? Ja. Je kent André van Duin wel? Nee, ja, ja, zeker. Ja, ik vraag het even, je weet het niet. Niet alleen André van Duin, maar ook Willem van Hadergem is van Die kent hij helemaal. Dat ken ik ook. Feyenoord legend hè? Jazeker, ja. Willem heeft een liedje gemaakt ook nog. Hij is 82. Wil hem zelf bedoel je? Ja, ja, ja, die had ja. een beetje blues gezongen. Hij oh, ja. hebben nog een keer met Willem gespeeld, opgetreden. Serieus? Met de, ja, 100%. Met de krommen? Wow. Met de krommen hebben wij opgetreden. Oh. In, in, uh, hoe heet het in, uh, in Amsterdam? daar. In die, uh, als je er oh, ja? net Amsterdam binnenkomt onder de piet Heijntunnel vandaan. Hoe heet dat nou? nou? <lacht> hoe heet die tent? Hoe heet dit? Jij bent Amsterdam. Hoe heet die tent nou? De, te uh, de, de Panama. Panama. Ja, oh, precies. Ja, Panama. <lacht> maar goed, Hij uh, uh, is al even belangrijk even. verder, maar ik denk, ik vermeld het even. We gaan vanwege de verjaardag van Willem van Aandem naar het nummer Willem van Willem Duin. Oh, wat is dit? Met oh. <laughs> je neus in de boterant geven. goed. zeg. Hey. Wat is dat nummer van Willem, wat heb je ja. grote handen. Maar ja. wat heeft Willem niet in zijn zak zitten? Uh. Geen stuiver. Geen stuiver. Ja. Ja. ja, ik mag meedoen. Ik ken het ook. Ja. Heb je grote handen. Grote handen. En? Een bek vol gouden tanden. Geen stuiver in je Ja. Zin? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan even voor Hugo, want spel ook, hè? Oh ja. We gaan naar het nummer Bon gepakt van René Vroger ja, ja, ja. en Donny. Dat kennen ja, jullie zo'n beetje. Jolie charmei, Ja, En dat doen we ook eigenlijk omdat Ruben natuurlijk de motoragent speelt die uiteindelijk de bon uitdeelt aan René Vroger. Jij zo zit in de clip. Inderdaad. Ik heb wel het idee dat dit in ons nadeel is, hoor. Dit potje zo. Uh, oh, ja, ja, omdat, ja. Er geen, omdat er geen punten vergeven worden. Nee, ja, dat, ja, ja, dat is eigenlijk alweer niet okay. uit natuurlijk. Ja. Donny, rapper Donny heeft in dat nummer iets op het balkon geklapt. Maar wat? Ja. Kijk, even naar jullie, wat ik weet. Jonko, toch? Ja, en die heeft hij doorgepaast naar Caroline van der Plas. <lacht> maar die paast hem weer door en niemand gaat het sticky overnemen. Nee, van de toysticky van Caroline van der Plas. Laat me kappen. Oh, we gaan luisteren. Ik heb die man gepakt, de restje zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonco opbakt. Goed, ja zie je, je toch je kleine generatie kloofje we, hier, we pakken weer even een klassiekertje bij die volgens mij alleen Ruben kent ja. uh, we gaan naar het nummer een beetje geld voor een beetje liefde Mijn God dat is van Angelique zo geef je dat nog een ja. beetje geld voor een beetje maar dat was een parodie ja. toch op uh... dat was op een beetje vrede van Nicole Ah ja, oh, ja een beetje ja. vrede natuurlijk van het festival ja. 82 ja. Uh, maar goed uh, in dat nummer een beetje geld voor een beetje liefde van Angelique waar kun je haar vinden ja, achter het raam. Ja, ja. dat lijkt me wel hey. ja. Nou ja, dat, dat klinkt wel logisch hè, met de titel. Ja. Ja, met ik ga er ook voor. Uh, uh, uh, gaan uh, nou, we gaan luisteren. Wanneer ja. je me zoekt. Die ah, Jim. Ah, Jim. Die ja, dat Die Dat had je moeten weten. Dat classy. Het was niet zomaar achter het raam. Nee, nee. Dat was, ja, was, dat was, dat was ja, high class. High class. Ja, ja. We gaan naar het nummer uh, van Hakkenbar, Gabbertje. Uh, hak, uh, Gabbertje. Oké. Okay, ja. Dat heeft Ruben schijnt er wat mee te hebben. Nou, maar ik, ik heb dat nooit gezongen. Dus ik heb eigenlijk geen idee wat de tekst was. Oh, nou, wat ik wou je net gaan vragen. Hoeveel <laughs> ja, pillen heeft Gabbertje op in dat nummer? Uh, oh ja, 100.000. Ik sla hem over. Vijf. Oké, okay, komt ie. Ja, Daar is Gabbertje... Daar is gappertje daar is gappert met zijn nauw geschoerde kom daar is gappertje daar is gappertje zo de scene feel on the bill oh nee, 100. 100. Ja, ergens in het midden. Ja, maar ja, ze maakt niet zoveel uit. Ja, Word je ook natuurlijk nog je hele leven mee achtervolgd, of niet? Of valt dat wel weer mee? Nee, ja, joh, ik heb uh, voor de zomer de toppers er nog mee afgesloten. Och, dat is ook zo, ja. ja. Zo zeg, rekkenhuis. Wisten jullie dat wel, dat wel van de hakkenbaar? Uh, nee, dat wist ik niet. Nee, ja, nee, nee, ja, ja, ik leer af. steeds meer over jou, Ruben. Dit is uh, ja, het het een hele, hele leerzame middag. Ga je nu ook worden, hoor. Ga je jullie ook worden? Ja, zeker. Ik ging ook met al op elkaar, kaal, Een klein figuurtje, hè, toch? hier boy. Doen? Nou, lijkt me wel, ja, want het is bijna 6 uur. Ja, daarom dus moet ik dus, door. Ik weet dat Ruben van Kleinkunst houdt, dus we gaan naar Brisite <tie> Kaandorp. Ja, oh, uh, oh ja. Waarom moet je Annelies van der Pies ja, nooit Annelies, een goede grap vertellen? Ik ga al piesen als ik nies. Ja, maar waarom moet je er nooit een goede grap vertellen? Ja, want de sluitspier is te slap. Nee, niet. Annelies van der Pies. <lacht> ik, nee, moet ik moet al piesen als ik nies. Ja. Jezus. Vertel mij nooit een goede grap. Ja, hoor, het rijp. Alleen is het. Absoluut hè. Maar ja, met dit repertoire is dat ook niet zo moeilijk. Ja. Dat is ook weer zo. Hoe zit het met de medailles, jongens? Want daar is echt wat gewonnen, of niet? Wat heeft ze gewonnen? Is dat goud geworden? Serieus? Ja, ruim ja. maar de... ja, ik, ik, ik kan niet alles tegelijk, hè. Ik, moet, ik, oh. ben, ik, ben, ik ben een man. Hè. <laughs> ze, ze leek helemaal niet zo blij. Nee, maar er kwam nog een paar daarna, dus ze wist het niet. Oh, ik dacht ze dat ze de, het dat de laatste was, maar ze schaapte je met de slag oh, in de ronde. Oh, okay. oh, oh, Oké, oh, de, oh. okay. okay, uh, goed, we zijn er door. Ruben? Ja. Uh, jij moet nog vechelen, ik wil je ook niet langer ophouden, natuurlijk. Ja, maar, maar dat is natuurlijk. Ik wens jou veel succes uh, met de film. Dankjewel, dankjewel. Bad Slippers. Ik hoop dat er een, een volgende film komt, want dan weet ik hoe het gegaan is, in ieder geval. Dat, dan is iedereen naar de bioscoop gegaan. Dus als je dit weekend niks te doen hebt. ga naar Bad Slippers. Yeah. Zo is het ook natuurlijk. Dankjewel, je en een uh, leuk dat je, je was. Uh... Hey. Te gek hier te zijn. Uh, en... Wat zeg je? Ja, he helemaal. Oh, te oh, gek. Tofie. Dat is ongelofelijk. En bij de volgende film zie je weer al je terug. Ja, zeker. Oké. Okay. Geen vier jaar. Geen spieren, ja. laten we dan afsluiten met een klassieker. Een best wel een recente klassieker. Ja, een moderne klassieker. Hè? Ja, een moderne maar hij net, klassieker. Uh, net weer nieuwe muziek uit, dus we dachten, we gaan, we gaan deze maar eens hertalen. Dus maar we hebben nieuwe, nieuwe woorden aangegeven. Ja, want is, op zich is het, het is al wel een klassieker. Wordt er zeker een, denk ik. Dit hè? wordt er zeker een. Absoluut. We hebben het over As It Was van Harry Styles. Zeker. Maar je hebt een Nederlandse vertaling gemaakt. Ja, zeker. En ja. hij heet? Hoe het was. Ja. <laughs> Toch? Waarom ja. Ja, zou je het moeilijk ja, maken? <laughs> ja, waarom niet? Ja, ver? Ja, ja, we zijn er klaar voor. Okay, de klaar. Oké, we hebben afsluiting voor vandaag, dames en heren. Hier is Higo! Zeg. mijn zwaarte haalt mij bij je weg. Maar als je iets zoekt komt en niet altijd recht, dan vraag je of is dat dan slecht? Hier is niets meer te zien. Behalve ruïnes, misschien van hoe het ooit tussen ons ging. Nu staan ze tussen ons in. Oh. Ik heb Jouw foto's in mijn telefoon Alsof je vanavond de kamer in loopt Zegt wat ik lang heb gehoopt Maar niets is nog waar Ik verzin een verhaal aan elkaar En dat is toch goed dat soms gaat Dat verlangen de waarheid vervaagt oh, Ik heb waar